Goedenavond, ik ben Sid en dit is het nieuws van NOS op 3. De stembureaus zijn gesloten. Vandaag kon je stemmen voor een nieuw Europees parlement. Veel mensen deden dat, zoals deze bruid in Zeeland... die met trouwjurk en boeket en al het stemhokje inging. Het was zo dicht bij ons in de straat en dat komt natuurlijk niet vaak voor... om te kunnen stemmen op je bruiloft. Dus we dachten, dat gaan we toch even doen. Of deze vrouw van 102 jaar oud. We hebben ervoor gevrochten of de En dat hebben we gewonnen. En dus, ik wil zo lang mogelijk stemmen. Zolang ik het kan, blijf ik het persoonlijk doen. Ja, overal in Nederland worden nu de stemmen geteld. Maar de echte uitslag komt zondagavond pas. Want dan weten we wat er in andere EU-landen is gestemd. Hamas heeft nog geen voorstel voor een staakt het vuren gekregen. Vorige week zei president Joe Biden van de VS dat Israël een nieuw voorstel had gedaan. Maar een leider van Hamas zegt dat er nog niets concreets op papier staat. Steven Kruiswijk en Dylan van Baarle kunnen allebei niet meedoen aan de Tour de France. De twee renners van team Visma-Lisebike kwamen beide hard neer bij een valpartij in de wielerwedstrijd Criterium du Dauphiné. Tientallen renners die gingen hier onderuit. Omdat alle ambulances daarna bezet waren, werd er niet meer gekoerst en kreeg de etappe dus geen winnaar. Ruim 600 Nederlandse jongeren zijn vandaag voor één dag de baas van een horecabedrijf, een bank, een ministerie of een multinational. Want deze dag werd voor de tiende keer georganiseerd door een organisatie die zich inzet voor gelijke kansen voor jongeren. Wie één dag de baas mag zijn, kan volgens de initiatiefnemers makkelijker zien of het een baan is die bij ze past. We hebben uh, mensen gehad die bij de groenvoorziening zijn gaan werken, uh, bij banken. Ja, dat gebeurt nog best veel, dat mensen toch het vonkje zien, doordat ze zo'n dag meemaken. Ook Kaja van 15 was baas voor een dag. En dan wel van een bouwbedrijf, ja, is toch even wat anders dan achter je bureau in de klas. Volgens mij hier zo, is er handvaardigheid handvaardigheid... En moet je ook letten op de veiligheid. Dus je bent met veel meer andere dingen bezig dan alleen letten op je papier. Het weer nog frisjes vanavond en vannacht. Het koelt af naar een graad of zes. Morgen begint de dag zonnig. Later kan er een bui zijn en het wordt 17 tot 20 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. In de regio Noord-Holland staan files op de A5, hoofdoprichting Amsterdam. Voor de aansluiting met de ring is de vertraging 10 minuten. A 27 Utrecht richting Almere tussen Beeldhoven een heel kwartier kwartiervertraging na een ongeluk. De weg is wel weer vrij. En tot zover de aande verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM Op tv, radio en internet. ZFM. met nu Alternative FM.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 Wat ja. je hier laat horen? Ja, zeker. Ja? Hij is, uh, de single is echt keihard. <laughs> Uit, uh, Kei ja. Ja. ja, de single is wel... Uh, ja, gewoon... Ja. ja, voller meer. Ja, iets meer ja, met, ja. Uh, gewoon met de band, zeg maar. Maar <laughs> uh, nou, we gaan wel hard spelen straks. Dus. Ja, je gaat wel <laughs> ja, hard spelen. Heel hard spelen. Ja, uh, hoe, hoe groot is die band als je hem uh, laat horen op 15 juni in de Pius? Hoe, hoe, um, hoeveel mensen? Denken, ja, dan zijn we echt met veel mensen. Zeven man volgens mij. Huh? Zoveel? Ja, ja want we hebben ja. ook backing vocals. Ook nog? Ja. Kies erbij. Ja, ja. kies erbij. Ja. Dus, uh, ja. ja, grote band. Dus dat staat er allemaal op. 15 juni te wachten op de zaterdag. Op. Al, ja. al daar. Dus dan uh, kunnen we wat, uh, wat van jullie gaan verwachten. Uh, dat zijn eigenlijk ook meteen de opmaat naar uh, wat is het EP release, hè? toch? Ja.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 De Peer Songwriters Guild zegt jou natuurlijk alles. Mm -hmm. Is volgens mij een van de langste songwritersgilde die uh, bestaat in dit land. Ik had yeah. het uh, over met een van, nou bijna de stichters denk ik, de founding fathers. Frank Bond afgelopen zaterdag. Ja, ja. ja dat Frank Bond. Ja. <laughs> ja, dus ik, uh, ik, ik, ik kan niet niet uh, anders herinneren dat er, ik geloof 15, 16 jaar geloof ik uh, bestaat het al. Zo, en, ja. ja, volgens mij wel zoiets. Mm -hmm. ja. ja, ja, zij sowieso Frank en ook zijn vrouw Bianca. Ja.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 Ja. hoor jij zeggen Herman Broodacademie. Dan moet ik ook zeggen... Ken jij een band als Bol? Ja, ja zij zijn zo vet. Ja. Ja. Uh, en we hebben twee weken terug... hebben we hier Vliende Spiegel uh, gehad. Ook ja. een uh, student aan de Herman Brood Broodacademie. Die ja, gaat... zij is een uh, vriendin van mij. Ja. Dat, ja. Uh, die had hetzelfde probleem... als wat jij ook had. Hè? Dus die, uh, ja. die had ook uh, in het laatste... Dus kwam, ook in, het, uh, in dit uur gingen we pas beginnen. Dus mm -hmm. maar dat maakt niet uit. Uh, dus, ja, als de, dus de NS dat. luistert... Dan, um... is wat voor verbetering vatbaar. Ja. <laughs> Zeker als je uit Tilburg moet komen. Maar ja. dan uh, aan naar jou. Want, uh, want, yes. uh, want volgens mij heb jij ook net uh, gezegd... Dat, uh, dat je iets uh, had gedaan... bij één iemand... Uh, waar je de gitaarpartijen had ingespeeld. Oh, ja, dat ja, is uh, morel geweest. Ja, uh, ja, ja, daar heb ik heel lang voor gespeeld. Yeah. Uh, ik denk drie jaar of zo. Yeah.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 Tired. Oh. Cause she's a loose like the ocean breeze doesn't ever wanna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 She's dead. Doesn't ever wanna stay still she wants to live She never live stay still She has to live Cause she is She's elusive she's elusive She's elusive she wants to live She's elusive she's elusive She's elusive, she's elusive. She's elusive. she wants she wants to live She wants to live. If she wants to live, she wants to live. If she wants to.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 in the air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 Dus twee weken terug hier in de, de studio. Feline Spiegel toen met uh, Job van der Doelen. De nieuwe single van, uh, van Feline Spiegel hoorde je... en morgen komt die echt officieel uit. Dat nummer dat heet No Moon. Dan is er even meteen ook een vraag. Want ja, uh, Job, jij gebruikt een bepaalde akoestische gitaar. Ja, dat, die ziet er donker uit... En Volgens Albert, uh, een van de cameramensen, klinkt hij ook donker. Uh, hoe komt dat? Uh... Uh, je wilt mij. Uh, mijn ja, gitaar, ja, ja, jouw wat, gitaar he? natuurlijk. Ja, hoe, hoe zit dat? Want... Um, mijn gitaar is, uh, is een Guild D20. Ja. Uh, en hij heeft volgens mij Mahoney, uh, hout Helemaal. Ja. Het is ook één stuk hout. En uh, hij klinkt ook best wel donker. Ja. Uh, maar hele toffe gitaar. Ja, maakt dat nou wat uit? Of dat. Ja, um, het, het houtsoort. Hout, ja, ja, ja zeker, al die houtsoorten uh, hebben een andere klank.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 Um, maar ik merk gewoon, ik ben momenteel zo druk. En natuurlijk mijn hoofdding uh, is gewoon songwriting en zang ook wel. Hmm. En dan merk ik dat ik er minder tijd voor heb. Maar ik wil deze zomer echt weer even... Effe... Er zijn gewoon heel veel technieken die ik niet weet nog of nog niet hmm. kan. En dat wil ik wel echt gaan bezig gaan leren. Ja. Uh, de Herman Brood Academie werd er ook genoemd... Uh,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 I was one of those people I shit like a fool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 Charlie.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 Ja, het, het viel in één keer uh, zo samen. Op een gegeven moment uh, kwam uh, Johan Molenaar. Die uh, kwam iets later. En die zei: van Fast Countenance. Oh ja, ja. ja, ja wij willen ook. Nou, zegt 13 oh. juni. Uh, toen uh, zei ik uh, tegen Niels Buis: 20 juni. <laughs> en vervolgens uh, kwam ik bij Michel Tuyp uh, terecht.